Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VP NTR op Radio 1. Over 30 jaar herkent u Nederland niet meer terug, zegt onze gast van vanavond, Jan Rotmans. Hij is hoogleraar Duurzame Transitie en Systeeminnovatie in Rotterdam. En hij wil heel Nederland snel en grondig duurzaam maken. Van milieu tot aan economie, van politiek tot aan onderwijs. Hij presenteert zichzelf als professor, progressor, friskijker en dwarsdenker. Komend uur gaan we eens kijken hoe dat utopia eruit ziet. Hartelijk welkom in de studio. Dank u wel. Ja, professor, progressor, friskijker en dwarsdenker. Wat bent u eigenlijk, wetenschapper of activist? Ja, allebei. Dat kan tegenwoordig. Ik heb twee verschillende petten op. Ik besteed zo'n uh, 40, 50 uur aan de wetenschap uh, in de week. En 40, 50 uur aan het ja, actief uh, toepassen daarvan in de samenleving. Slaap is ook leuk, hoor. Ja, maar ik heb niet veel slaap nodig. Ik bedoel, dat, 4, dat 5 uur maken. per nacht is genoeg. Bent u een optimist of een zwartkijker? Ik ben een aardse optimist. En bent u een vechter, een bokser of een, of een verleider? Ik ben een uh, vechter. Een vechter? Ja. En als ik u zou moeten portretteren, als ik een fotograaf was... En, en zou ik dan een bokshandschoen uh, om kunnen doen... of zou er een andere requisiet zijn dat u het beste zou typeren? Uh, nou, ik ben vooral een doorzetter. Uh, maar bokshandschoenen uh, zouden wel kunnen passen. Hoewel dat maar een onderdeel is hoor, van uh, wat ik gebruik. Ik ben vooral iemand die uh, kan motiveren en stimuleren. Ik denk dat ik mensen kan inspireren. Maar hoe verbeeld je inspiratie? Met wat voor attributen? Dat, dat weet ik niet. Dus knokken is een onderdeel. Maar ik vind motiveren, inspireren, stimuleren... eigenlijk minstens zo belangrijk. Mensen om u heen noemen u een genie. Wat, wat is uw grootste talent? Inspireren? Het is moeilijk om over uzelf te zeggen. Maar we gooien gewoon de ja. scheidenheid het raam uit. Waarom ook niet? <laughs> Nou, zeker zelfbewustzijn vind ik niet erg. Hè. En valse bescheidenheid eh, eigenlijk wel. Maar kijk, ik doorzie dingen, denk ik, wat sneller en eerder dan veel andere mensen. Ik ben getraind wiskundige. Dus ik doe heel veel aan patroonherkenning. Ik probeer eigenlijk de tijdsgeest te duiden. En die in een bepaald perspectief te plaatsen. Vanuit mijn transitiebril. En op grond daarvan eigenlijk een doorkijkje te nemen... wat zou dat kunnen betekenen voor de komende tientallen jaren. En dat doe ik op een manier, denk ik, die wel uitzonderlijk is. Dus ik, ik zie dingen veranderen die anderen nog niet zien veranderen. En ja, daar heb ik mijn vakgebied van gemaakt. Hoe zou u onze tijdgeest moeten, moeten duiden als u, u daaraan zou willen beginnen? Wat, wat voor tijd leven wij eigenlijk in? Nou, We leven in een fascinerende tijd. Het is duidelijk een overgangsperiode. Er veranderen heel veel dingen tegelijk. Is niet elke tijd een overgangsperiode? Ja, dat is een platitude. Dat krijg ik ook vaak te horen. Natuurlijk, in elk tijdperk uh, verandert er veel. Uh, maar ik noem dit, ook, dit is niet zozeer een tijdperk van verandering, zoals ik het noem. Maar een verandering van tijdperken. En dat is wel een verschil. Dat is ook een uitspraak van Herman Verhagen. Van Die heeft een aardig boekje geschreven over de verduurzaming van de samenleving. Maar een verandering van tijdperken. En er zijn perioden in de geschiedenis... waarin heel veel dingen tegelijk veranderen... op het gebied van wetenschap, technologie, de economie, de politiek, de instituties. Eind van de 18e eeuw was zo'n periode. Die heeft eigenlijk de grondslag voor de huidige democratische samenleving gelegd. De Franse Revolutie, en... 1789. Ja, ja, dat is een mooie markering. Uh, maar toen is eigenlijk de grondslag gelegd voor ons democratische bestel. Hè. Uh, nou ja, uh, natuurlijk het hele huis van uh, Torbecken, maar ook het hele onderwijssysteem. Ook het sociale systeem, hè. zeg maar de, de bescherming van de rechten van uh, arbeiders, de hele industrialisering. Nou, uh, dit is weer zo'n periode, hè, waarin er dus doorbraken zijn op het gebied van uh, technologie. Denk maar aan de IT. De oude instituties veranderen. We hebben een samenleving opgebouwd die heel verticaal is geordend, zoals ik zeg. Dus heel uh, hiërarchisch, meestal top-down. Dat is de manier waarop wij gewend zijn. Van onder naar boven te kijken. Uh, en wat je nu ziet, is dat die verticale uh, zering die wordt eigenlijk vervangen door horizontalisering. Dus de samenleving wordt horizontaler van opbouw. Dus dat wil zeggen, als je kijkt naar Nederland... dan hadden we vroeger de bekende zuilen. Eh, omroepen, we hadden vakbonden, de vakbonden, de sportverenigingen, de kerken. En die zijn allemaal aan het eroderen. Eh, die zijn allemaal aan het wankelen. En wat je ziet, wat er voor in de plaats komt... is veel meer van onderop in de samenleving. Allerlei netwerken, coöperaties, samenwerkingsverbanden. En dat noem ik die horizontalisering. Nou, dat, We zitten midden in die overgang. Tussen verticalisering en horizontalisering. Als je het zou kunnen vergelijken met uh, het eind van de 18e eeuw... dan denk ik ook meteen aan de guillotine. De, de, de koppen eraf van het ancien regime. Ja. Wie zijn degenen die nu voor hun kop moeten vrezen? Nou, dat is eigenlijk de gestolde macht. Hè. Ik noem dat altijd uh, het regime. Uh, in elk maatschappelijk stelsel heb je dus een dominante machtspartij. Uh, en meestal kenmerk ik dat door drie eigenschappen. Uh, een dominante structuur, dus de manier waarop ze georganiseerd zijn. Een dominante cultuur, dus een dominant paradigma, de wijze van denken. En een dominante wijze van uitvoering. Nou, die drie dingen, de manier waarop we denken, handelen en ons organiseren, die zijn aan het veranderen. Ja, die bestaande macht die gaat dus uh, wankelen. Eén uh, voorbeeld, hè, energiegebied. Nou, onze hele samenleving is gebaseerd op fossiele energie. Dus dat wil zeggen kolen, olie en aardgas. En dat hebben we honderden jaren gedaan op die manier. En wat je ziet is dat er een alternatieve macht opkomt... namelijk die van de duurzame energie. En dan zie je dat die fossiele energiebedrijven en alles wat daaromheen zit zich tot de uiterste gaat verzetten om dat tegen te houden. In ieder geval te vertragen. De hakken in het zand. De hakken in het zand. Ja, en dan komt er dus een guillotine aan. Hè. Dat is eigenlijk ja, de duurzaamheidsguillotine. En die gaat ervoor zorgen dat die gestolde fossiele energiemacht gaat verdwijnen. En dat gaat sneller dan de mensen denken. Welke tekenen zijn er nu dat dingen ten gronde gaan? Waaraan, waaraan zie je het? Welke, als, als je nu kijkt naar een instituut, een bedrijf. Nou ja, u noemt de omroep. Vind ik een mooi handzaam voorbeeld, want daar zijn we. Ja. Waaraan zie je het? Waaraan ziet u hier het verval? Nou, je ziet het door de slinkende aanhang. Ik zeg wel eens, kijk even naar de omroepen. Hè. Je zou nu niet meer die omroepen gaan verzinnen, hè, met alle respect. Maar je zou nu niet meer de VPRO uh, oprichten. Of de Vada, of de KRO. Dat is echt iets uit de tijd van de verzuiling. Dat is het teken. Als je iets nu niet meer zou bedenken... Ja. Je zou het Dan nu het niet meer sterven. bedenken. Je zou nu ook eigenlijk geen vakbond in de klassieke stijl uh, bedenken. Ook geen politieke partij meer. En je ziet dus twee dingen. Dat de aanhang allemaal afneemt van die oude verticale instituties. En ook de betrokkenheid. En je ziet dat met name de jongeren, hè, zeker onder de 35 jaar... dat die zichzelf gaan organiseren. En dat is die beweging van onderop. En ik noem dat ook wel eens globalisering. Als een soort pendant van globalisering. Van onderop gaan met name jongeren zich zo organiseren... dat ze sneller, effectiever uh, kunnen optreden... in die maatschappelijke veranderingen. Allemaal freelance. Nou ja, we hebben 2,5 miljoen ZZP'ers. Uh, maar dat zie je ook op energiegebied. Mensen gaan zich in gemeenschappen organiseren... om zelf energie duurzaam op te wekken. En dat was vijf jaar geleden nog ondenkbaar. Maar... Uh, ja, kijk, je kan natuurlijk twee jaar lang gaan onderhandelen over een pensioenakkoord. En dan uh, de 2,5 miljoen ZZP'ers doen daar niet eens aan mee. En dan heb je het over een pensioengerechtigde leeftijd van 5, 6, 67 jaar. Terwijl onze levensduur per dag met zes uur toeneemt. En de kinderen die uh, straks geboren worden hebben een levensduur van 90 aan 100 jaar. Laten we een hele ja. grote stap nemen. Want we kunnen nog wel even uh, uh, blijven pissen op oude instituties. Maar misschien is het een goed idee om gewoon meteen naar 2040 te gaan. Ja. Naar, het, ja. naar het utopia. Waar zullen we beginnen? Hoe wij dan leven als, als we hier rondrijden door, door Hilversum. Als we rijden over de over snelwegen. Zijn er dan nog snelwegen? Laten we beginnen met vervoer. Ja, die zijn er nog wel. Uh, nogmaals, ik, ik ga me niet uh, bezondigen aan toekomstprovisie... maar ik zie bepaalde patronen... en dat zijn vaak nu kleine, zwakke signalen... die als je ze koppelt aan langere termijn, trage dynamiek... dan zie je bepaalde doorbraken al aankomen. Want u, en, want u laat uh, zich niet vangen om hier met een soort glazen bol op tafel... Nee, een mooi, mooi plaatje te gaan schetsen? Dat zou al te flauw en goedkoop zijn. Natuurlijk, er zijn al te veel van die trendwatches die pretenderen dat zij... De toekomst kunnen voorzien. En, en dat pretendeer ik helemaal niet. Alleen het heeft wel zin om een soort vergezicht te ontwikkelen. Niet zoals vroeger een blauwdruk van de samenleving waar je dan in een lineaire weg naartoe gaat, maar meer als een soort van toekomstoriëntatie. Dat heeft wel zin. Er zijn dan heel veel wegen om daar te komen, maar je weet dat je daar niet precies uitkomt. Maar zonder die toekomstoriëntatie ben je eigenlijk dolende. En uh, wat we nu weten is dat je vanuit die oriëntatie gaat leren. Uh, en dan onderweg zoveel innovaties tegenkomt... dat je ook die oriëntatie steeds weer gaat aanpassen. Dus dat dus is zoeken, geen, leren, experimenteren. Geen mooi plaatje van de toekomst? Nou, ik wil wel dat een paar schoten niet. voor de boeg geven, hoor. Uh, okay. uh, maar nogmaals, niet vanuit de glazen bol. Maar ja, eigenlijk vanuit de transitie denken bepaalde projecties maken. Als je laten kijkt naar we, vervoer... Wel, ja, vervoer. Laten we het wel thematisch doen. Dan. Ja, dat is natuurlijk te, hè, te overzien. Nou, ik denk dat het grootste deel van het vervoer in de toekomst elektrisch zal zijn. En dat kun je eigenlijk al ontwaren... omdat alle autofabrikanten al bezig zijn met elektrische auto's. En je ziet de geweldige mogelijkheden om dat te koppelen met energie. Dus in de toekomst... Uh, zullen auto's nog wel dominant zijn. Hoewel het eigenlijk grappig is dat auto's nooit bedoeld zijn... als massavervoermiddel. Uh, in het verleden waren het auto's voor jonge sportieve mannen... Uh, van een, een bepaalde elite. En het was nooit voorzien dat het massaal zou doorbreken. Eigenlijk een fout geweest, hè? Eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk een vergissing. Ze hadden het gewoon in de stadium moeten verbieden? En gewoon zeggen: nou, het is alleen voor professionals. Ja, maar de mensen heeft natuurlijk veel voordelen gehad. Ook van de auto's... Uh, ook al heb ik zelf geen rijbewijs, maar ik zie wel de voordelen. De tendens die je nu ziet op kleine schaal, die dadelijk groot wordt, is elektrisch vervoer. Uh, en wat ik ook voor zie is hybride vervoer. Dus wij kunnen in de toekomst hybride vervoersvormen verwachten. Is dat zo'n Prius? Nee, dat, ja, dat bedoel ik niet met auto's, maar vervoerssystemen. Kijk, dit is inderdaad een overgangsperiode naar elektrische auto's. Dus de hybride auto's zijn eigenlijk een voorbode voor elektrische auto's. Maar als je kijkt naar vervoersystemen... dan kunnen wij al systemen uh, bouwen die je aan- en af kan koppelen. Dus je hebt als het ware in de toekomst zelfstandig rijdende elektrische modules... zonder chauffeur. Daar kun je in gaan zitten en die modules kun je koppelen aan elkaar... zodat je treintjes krijgt of metro's. En die kun je ook weer afkoppelen. Dus dat wil zeggen dat de splitsing tussen individueel vervoer en collectief vervoer wordt opgeheven. Dus je kunt met grote groepen mensen reizen... en toch langzamerhand afsplitsen... zodanig dat je met een kleine groep eindigt en uiteindelijk alleen. Wat ik deze week al las, was dat de, de nieuwe BMW-sportwagen... Het, het mooie voor een autoliefhebber, u heeft geen rijbewijs... is dat, dat geluid van een V8-motor wat zo lekker rompt. Die nieuwe auto is zo stil dat ze een sample in, in de cabine hebben... dat als je optrekt, dan hoor je gewoon een bandje afspelen... van, van zo'n V8-motor. Ja, ja, Dat vond ik een fantastisch voorbeeld van de oude orde en de nieuwe ja. orde. Ik dacht gewoon dat bandje zien te bemachtigen... en dan een Peugeot 205 kopen en daar dat bandje in afspelen. Ben je er ook? Ja, dat klopt. Maar de, kijk, de, de grootste barrières zijn de mentale barrières. Dus wij koppelen een auto aan twee dingen. Geluid, zeker sportauto's. Maar ook aan benzine, aan een benzinestation. Dus wij koppelen een auto niet aan een stopcontact. En we willen dat geluid horen. Ik ben ooit naar een uh, Formule uh, ja, E-race geweest van uh, elektrische auto's. En ook waterstofauto's. En dat is inderdaad heel stil. Dat is bijna beangstigend stil. Um, en je hebt nu al de elektrische scooters. Hè, die zijn erg in opmars. Ik ben onlangs in China geweest. Daar zie je ze al op grote schaal. En die worden al met geluid gemaakt. Dat mensen toch dat geluid horen. Want blijkbaar in deze overgangsfase hoort dat erbij. Maar dat is niet de essentie hè, van zo'n doorbraak. De, de essentie is dat je naar schone en stille vervoer gaat. Dus elektrische en, auto's, de, de scheiding tussen individueel en collectief vervoer die, die vervalt. Uh, vliegen, ja. kan dat nog? Kunnen we nog lekker op vakantie met een vliegtuig? Ja, dat zal niet snel verdwijnen. Er zijn nu al de eerste experimenten met elektrische vliegtuigen van de TU Delft. Dat, dat kan een grote vlucht nemen. En we krijgen natuurlijk de vliegtuigen die nog veel langere afstanden kunnen afleggen. En in de toekomst kunnen ze ook redelijk schoon worden. En ze kunnen op algen vliegen. Dat is een reële optie. Kortom, dat blijft energie. Ja. Want, want u noemt nu algen, elektriciteit. Maar wat wordt de, de kern van onze energiebevoorrading? Nou, de kern wordt gevormd door groene grondstoffen. En dat is wel boeiend. Dus we zitten eigenlijk in de derde industriële revolutie nu. De eerste re industriële revolutie draaide om kolen. En de stoommachine. De tweede draaide om olie en de verbrandingsmotor. En de derde draait om groene grondstoffen en duurzame energie. En dat is dus die overgang waar we in zitten. Dus in de toekomst gaan we alles maken van plantenresten. Maar niet van plantenresten van 2 miljard jaar oud. Zoals, laten we zeggen, de fossiele brandstoffen. Maar echt van levende plantenresten. En ja, dat is een heel ander soort van chemisch proces. Dan krijg je een zogenaamde bioraffinage. En daar maak je biomaterialen van. Dus in de toekomst, elke auto die we gaan maken... elke tafel hè, waar we hier aan zitten... wordt gemaakt van plantenresten. En dat is genoeg? En... Dat vind ik genoeg om ons te ja, voorzien? Ja. ja. Want met met een... hoeveel mensen zijn we tegen die tijd? Ja... Het is niet eens zo moeilijk te voorzien. De Verenigde Naties maken elk jaar van die projecties. Nou, Je, je kan er wel van uitgaan dat we dan uh, tegen die tijd we zitten in 2040. Uh, dat we dan 12, 13, 14 miljard uh, mensen hebben. Dat is een heel, heel getal om, om te bevoorraden. Wat eten we? Want, want moet onze voedselvoorziening ook niet veranderen? Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dat... Uh, als je, als je kijkt naar de tendensen van voeding... dan zie je eigenlijk de dominante trend dat dat steeds gezonder wordt. En je ziet de contra-trend nu... dat mensen weer op kleine schaal zelf voedsel willen gaan verbouwen. Dus er is een sterke hang naar weer de oorsprong leren kennen van wat je eet. Want wat je eet is een onderdeel van je identiteit. En wat je ziet is dat wij vervreemd zijn geraakt van wat we eten. Dus de verbinding tussen het voedsel en onszelf is eigenlijk doorgeknipt. Omdat voedsel is een soort van ja, fabricaat is geworden, hè? een fabrieksproduct, wat eigenlijk anoniem is geworden. En je ziet bij een grotere groeiende groep dat mensen weer willen weten waar dat voedsel vandaan komt. En het liefst willen ze dat voedsel weer uh, halen uit de regio waar ze zelf onderdeel van uitmaken. Kan dat, want, want we leven in een kleine regio met heel veel mensen? Nou, dat kan nooit volledig. Want je hebt grootschalige productie nodig en kleinschalige productie. Dat is ook met energie zo. Maar het kan wel voor een behoorlijk deel. Dus laten we zeggen, misschien een derde of de helft van het voedsel... kun je uit die regio betrekken. En dan willen mensen ook dat het schoon is en veilig en betrouwbaar. Even en vegetariërs de, de, de, ook? Wordt het vega uh, Voor een belangrijk deel wel. Het aantal vegetariërs neemt van jaar tot jaar toe. En ik, ik heb wel eens gezegd, um, in de toekomst zal het percentage vegetariërs nu hè, zal net zo groot zijn... als het percentage mensen wat vlees eet. Dus dat, de mensen die vlees eten zijn dan ver in de minderheid in de toekomst. En als ze vlees eten, dan eten ze gewoon uh, ja, duurzaam vlees. Vergelijk het even met de transitie van roken naar niet roken. Vijftig jaar geleden rookten 90% van de volwassen mannen en vrouwen. En, en, en hè, zelfs mijn moeder toen ze zwanger was van mij, bij wijze van spreken, nou, dat, dat zou nu niet meer denkbaar zijn. En nu rookt nog maar 21% van de volwassen mannen en vrouwen. Ja, als je naar nou kijkt hoe dat is gebeurd, dat is niet afgedwongen door de overheid of door wetten of regels. Maar er was een kleine groep mensen, een elite, en die begon met stoppen met roken omdat uh, bekend raakte hoe schadelijk het voor je was. Maar het werd ook onderdeel van een andere manier van leven. Men wilde gezonder leven, fitter leven. De opkomst van de gezondheidscultus kwam, en dat, de fitnessrage. Dat duurt dan twee generaties? En Dat duurt twee generaties, want het begint bij een kleine groep. Dan sluit een grotere groep aan en dan sluit een nog grotere groep aan. En dat is dus steeds het verband wat wij zien in die transitie. Het begint bij een voorroede, de koplopers... En die hebben meestal overtuigende voorbeelden. Dan heb je het peloton wat aansluit. En dan tenslotte de achterblijvers. Die eigenlijk niet willen, maar meer of meer noodgedwongen dan overschakelen. En dat is fascinerend. En dat is dus het wezen van een transitie. Niet opgelegd, maar een beetje van onderop. Ja. Ik zei het al, u bent hoogleraar, maar u bent ook... Uh... Actief. U gaat ook ja. echt naar bedrijven toe. We moeten het maar eens over voetbal hebben. Want in het voetbalstadion De Arena... daar heeft u een heel groot project opgezet... om dat hele stadion duurzaam te maken. Ja. Wij zijn er langs gegaan. We spraken met Henk van Raan. Die is daar manager van de faciliteiten van De Arena. En die vertelt over de duurzame stoeltjes... de duurzame Arena Kaas en de duurzame Ajax-stroom. Je juicht om langs de velden voor ons dierbaar rood en wit. Het is hier wel een beetje een bouwput, hè? Ja, waar we nu uh, staan is het, uh, op het arenadek. dat is uh, niveau 2, dat is zo'n 8 meter boven het maaiveld. Uh, wat we hier nu op uitkijken, dat is onze uitbreiding. Het is een uh, nieuwbouw van ongeveer 6.000 vierkante meter uitbreiding. En, uh, we hebben het van deze gelegenheid gebruik gemaakt om, um, uh, om ons gebouw te gaan, uh, te gaan verduurzamen. En terwijl we even verder lopen, als ik het goed heb begrepen, dan jullie gaan wel echt heel ver. Hè? Ik geloof dat uh, um, je kan niks bedenken wat niet verduurzaamd gaat worden. Ja, dat klopt. Uh, wij, uh, je... Of kunt u iets bedenken wat niet verduurzaamd gaat worden? Nou, ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten. Uh, wij, uh, wij zijn dus een, uh, een, uh, een gebouw waar 50.000 mensen één keer in de 14 dagen op afkomt. Dus we zijn, je kunt ons vergelijken met een gemiddelde stad. Uh, dat heeft ook zo'n zo impact op, uh, op de footprint. En uh, nou, vanuit, vanuit dat belang... De footprint dat is hoeveel uh, grondstoffen je verbruikt. Ja, de CO, de, We hebben het over de CO2-footprint, dus uh, hoeveel, hoeveel CO2 je uh, integraal uitstoot... Dus als je ons vergelijkt met een stad, dan komt ook alles terug hier. En uh, vandaar die integrale benadering. En uh, we zien ook heel veel kansen en mogelijkheden om, uh, om daarop te gaan scoren. En, uh, en ons, uh, onze uh, bezoekers hierbij te betrekken. Misschien, misschien is het een goed idee dat we eerst al naar het doen kijken waar de stoeltjes gaan komen. Wat? Welke stoeltjes? Nou, we hebben uh, 50.000 stoelen in het uh, gebouw. Die... Uh, die zijn van plastic. En we, hebben, we hebben nu uh, de kans uh, dat wij die stoltjes gaan vervangen op enig moment. Voor stoltjes die gemaakt zijn van uh, bioplastic. Eigenlijk van suikerriet Die wij uh, vanuit Brazilië uh, oogsten. En een bedrijf hebben gevonden die van suikerriet ethanol kunnen maken. En van ethanol uiteindelijk plastic. Bioplastic. En daar daarvan gaan we gebruik van maken. Het hele Ajax legioen zit op, op... suiker. Dus op suiker, <laughs> geestig. Hoi. Hallo. Jawel, wij stappen nu de arena binnen. Ja, we lopen nu uh, eigenlijk uh, in, de, in de. We staan in de, in de gracht van het stadion. We iets meer net in, ja, een. Ja, zeker. Want ik kan net niet over de rand kijken. Hey, dit is een beetje de, de, de, de, de veiligheidszone van de van tribune naar het veld. En uh, we lopen nu. Uh, de trap op uh, richting het veld. Als we nou op het veld staan, dan hebben we een goed overzicht van, uh, van, t, van alle tribunes. En dan hebben we ook een beetje beeld van wat de impact zou kunnen zijn... als je al die stoeltjes gaat vervangen, die 50.000 stoeltjes, voor nieuwe stoeltjes. En die worden straks allemaal van suiker gemaakt, suikerriet? Ja, we hebben, uh, we hebben dus een Braziliaanse uh, firma uh, bereid gevonden... die een jaar onderzoek heeft gedaan om uh, naar de juiste receptuur... Om van bioplastic een, sta, een staringstoeltje te maken die zal ik maar zeggen, aan de zwaarste eisen voldoet. Zoals we die stellen in, in, in, in deze situaties. Daar hebben ze een jaar hebben ze op gestudeerd. En, en, Waarom was dat zo moeilijk dan? Nou, de brandweer stelt heel zware eisen aan zo'n stoeltje. Je kunt je voorstellen dat als. Als, als hier iemand met een fakkel staat of, of er breekt brand uit. en die stoeltjes die zouden in aanraking komen met het vuur. De, dan, dan ontstaat er natuurlijk een enorme risico voor, voor een verdere branduitbreiding. En uh, vandaar die stoeltjes vlamdovend uh, moeten zijn. En daarnaast moeten ze ook uh, uh, hufteproef zijn uh, in, in het stadion. Dus ze moeten ook uh, belast zijn tegen enorme mechanische belasting. Je nou, bedoelt gewoon als mensen erop gaan staan meppen. Precies, opgestaan op als, als Ajax weer scoort. Nou, dat is dus nu gelukt. Dus op dit moment uh, uh, zijn we bezig met uh, het, uh, het produceren van een aantal stoeltjes. De eerste stoeltjes moeten 3 april uh, beschikbaar komen. Om dat gewoon in de praktijk ook, ook goed te testen. Want op deze schaal is het dus gewoon nog nooit getest, want het is een echte wereldprimeur. Dus we willen met duizend stoeltjes uh, beginnen en kijken hoe dat gaat. En als dat goed gaat, dan zullen wij de komende jaren... zullen wij uh, uiteindelijk het hele stadium gaan vervangen. Gaan de supporters daar wat van merken? Nou, kijk, ten aanzien van die stoeltjes... Daar zal, en, en een aantal zaken zal de supporter uh, niet, niet zoveel van merken. Echter, wat wij uh, op dit moment nog uh, aan het uh, bedenken zijn... wat gaan wij met deze oude, oude, oude stoeltjes doen? Want daar ligt, daar ligt natuurlijk ook nog een, uh, een hele mooie uitdaging. Want je kunt ze natuurlijk op de op de vuilnisberg gooien. Maar je kunt ook kijken, kan ik er nog iets anders mee? En we zijn nu Want dat met... is ook een van jullie doeleinden. Al dat afval wordt opnieuw ingezet. Ja, dus, dus wat, we zijn nu met partijen in gesprek... om ook in een ideeën. In een idee... om te kijken, wat gaan we met deze stoeltjes doen? En er zijn verschillende suggesties. Er zijn mensen die zeggen, nou je moet deze stoeltjes beschikbaar stellen... Aan, aan gebieden waar mensen niet in staat zijn om zo'n stoeltje aan te schaffen. Dus geef geeft het stoeltje weg aan een, aan een ander, andere partij. Aan een, misschien Afrika of, of, of een andere, andere regio. En er zijn ook partijen die zeggen, nou, je moet die, de materialen, die grondstoffen... daar moet je, moet je andere producten van maken. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, daar moet je een, een afvalbak van maken... of daar moet je een merchandising artikel van maken. Maak er een kleine arena van en geef elke supporter zijn eigen stoeltje weer terug dat ik ook nog eventjes kijken, want ik begreep dat jullie zeker qua afval. Daar hebben jullie ook een enorme exercitie mee gedaan, hè? Ja, zullen wij weer een stukje verder ja. lopen? Uh, ja, wat wij gedaan hebben met, uh, met ons afval, want uh, je kunt je voorstellen... als wij 50.000 mensen hier uh, in huis hebben en uh, de mensen eten en drinken hier... Uh, dat wij ook uh, best een grote afvalberg hebben, uh, produceren... En ja, daar wil je natuurlijk ook wat mee. Dus wat wij gedaan hebben, wij hebben met uh, verschillende evenementen... Uh, voetbal en, en ook dance events, hebben wij de hele afvalberg hebben wij op zijn kop gegooid. En uh, we zijn met 20 man, hebben we die hele afvalberg uitgesorteerd... Uh, om te kijken uh, waar die afvalberg nou precies uit bestaat. En dat levert ons enorm veel informatie op. En uh, nou, vanuit die informatie die we nu hebben zijn we nu plannen aan het maken om te kijken of dat afval... Uh, of we dat niet alleen maar verbranden, maar of we dat afval echt kunnen hergebruiken. En we zijn ook met onze toeleversbedrijven in gesprek... of we niet kunnen voorkomen dat afval überhaupt binnenkomt. Huh? Nou, je, je kunt je voorstellen dat, dat, dat, dat heel veel goederen worden aangeleverd... en die zijn helemaal verpakt. Als je ervoor kan zorgen dat die verpakking er niet meer omheen zit... voordat het hier komt, dan heb je die afvalberg ook hier niet binnen. Heeft u ook het, echt het gevoel dat u een voorbeeldfunctie heeft? Oeh, staat een koude wind hier op het, uh, op het dek. Arena-dek hè, heet het Ja, het, hè? dat heet het Arena-dek. Nou, ik, um, er zijn in de wereld uh, een aantal stadions die, uh, die zich bezighouden met, uh, met de duurzaamheid. Uh, er zijn wel wat voorbeelden van, die, uh, die de, van stadions die dat doen. Nu de lift in, trouwens. Maar er zijn ons geen voorbeelden bekend die, uh, die zo integraal en zo ambitieuze doelstellingen hebben gesteld zoals wij die hebben gesteld. En uh, een goed voorbeeld daarvan is, wij hebben niet alleen de ambitie om onze eigen uh, exploitatie te verduurzamen, maar wij hebben ook als doelstelling om te kijken of wij de mensen die de arena bezoeken, om te kijken of wij die kunnen verleiden tot, uh, tot, tot, het, nou ja, tot het ook... Het oppakken van die verduurzaming van, van, de, van de samenleving. Hij heeft u gelijk 50.000 uh, uh, nieuwe aanhangers van verduurzaming. Ja, dat klopt. Uh, of nog meer, want u heeft ook evenementen hier, concerten en noem maar op. Ja, in totaal hebben wij 2 miljoen bezoekers per jaar. Dus je kunt je voorstellen, als, als wij die bezoeker kunnen verleiden... op het moment dat hij van huis gaat en hij maakt zijn keuzes voor een vervoersmiddel of hij consumeert uh, eten en, en, en, en, en, en, en hij uh, drinkt wat. En we kunnen verleiden tot het maken van andere keuzes, betere keuzes... betere alternatieven die een kleinere footprint uh, genereren... Uh, minder CO, CO2-uitstoot uh, ge genereren. Maar hoe wilt u dat doen dan? Want... Nou, wat wij, hoe, hoe wij dat willen doen is om door een soort marktplaats te creëren... waarin dat er een soort community ontstaat... Uh, waarin mensen elkaar opzoeken waarin mensen uh, elkaar vinden... om uh, bijvoorbeeld te gaan carpoolen. Dan kunnen ze zeggen van, God, ik ga morgen naar de Arena toe, ik kan nog drie mensen bij meenemen. En dan kun je zeggen van, oh gezellig, dan gaan we met z'n allen samen. Helemaal correct. Doen jullie ook iets aan het eten? Want hamburgers is ook niet best volgens mij. Uh, wij hebben natuurlijk wel, uh, uh, de, met de cateringconcepten... Uh, gaan we wel kijken of wij meer duurzame producten kunnen, uh, kunnen genereren... En een, voor, een leuk voorbeeld is... Uh, wat wij afgelopen jaar hebben gedaan, is dat wij... Uh, de de, de, de Amstelmarine is uh, ook natuurlijk uh, redelijk bekend geworden onder onze grasmat. En uh, wij hebben vorig jaar... Hebben wij uh, onze uh, uh, maisel beschikbaar gesteld aan een, aan, een, aan, een, aan een boer. Aan een kaasboer in de regio. En die heeft dat... Uh, die heeft dat uh, uh, daar heeft hij uh, nou ja, zijn koeien mee uh, gevoed en daar is uiteindelijk uh, melk uit uh, voortgekomen natuurlijk en die heeft uh, van die melk heeft hij uh, kaas gemaakt. Ajax kaas. Arena kaas, Ajax kaas. Dus we hebben nu, uh, we hebben nu uh, van, uh, van onze beroemde gasmat hebben we nu een uh, situatie geniet dat we nu uh, ook arena kaas hebben. Dus, maar ik bedoel, wat ik hem eigenlijk een beetje mee wil zeggen dat Duurzaamheid ook fun kan zijn. Duurzaamheid kan ook innovatief zijn, is innovatief. En het is hartstikke leuk om daarmee bezig te zijn. En waar zijn we nu naartoe, nou, naar het weg? Of lopen we alleen een heel koud? Ja, we, lo <laughs> we lopen heel koud. Ja. <laughs> ja. nee, ik, ik, dus, uh, ik wilde eigenlijk even kijken of we het, uh, het dak op uh, kunnen. Okay. Nog kouder? Maar want, waarom het dak op? Nou ja, kijk, anders, ik kan het hier ook misschien wel laten zien, want het dak is nu wel erg uh, koud en misschien wel een beetje gevaarlijk, ook met al die sneeuw. Maar hier, hier kunnen we ook wel een beetje uh, even kijken, naar buiten kijken. Uh, als we straks daar die, uh, die deur doorgaan, staan we eigenlijk te kijken op, op de nieuwbouw. En dan hebben we ook gelijk een heel goed beeld waar de zonnepanelen moeten komen op het dak. En hoeveel vierkante meter gaat dat worden? Want het is natuurlijk ook weer uh, mega groot. Ja, het totale oppervlak wat we kunnen bestrijken is 15.000 vierkante meter. Uh, dat dakdeel is geschikt om het voor te plaatsen van zonnepanelen. Omdat het... ja, wacht even, 15.000? 1.000 vierkante meter. Hoe uh, gaat het op een gewoon huishoudens dak? Nou, ik denk dat een footprint van een huis, dat zal het zijn. Zes uh, uh, bij acht, bij, bij, bij, bij dus, uh, dus maximaal uh, 50 vierkante meter. Dat is wel frustrerend. <laughs> ja, dat is een beetje meer. En denk, denkt u ook echt heel serieus dat de supporters hier echt iets van mee gaan pakken? Ja, ik denk het wel. Dit jaar bijvoorbeeld uh, willen wij uh, de windmolen, de Amsterdam Arena windmolen, willen we operationaliseren. Die gaat dus in bedrijf, einde dit jaar. En je moet je eens voorstellen, als wij nou onze eigen windmolen hebben en wij maken Ajax energie, Nou, dan gaan de mensen dat natuurlijk wel heel erg merken. Kunnen ze dat afnemen dan ook? Ja, ja dan zouden ze die energie kunnen afnemen. Dus dan gaan ze het echt, mer echt merken dat... Dat ze dus in, in, in, in feite in staat worden gesteld om Ajax Energie te kopen. Groene energie in Ajax is volgens mij nog altijd erg rood qua logo, et cetera. Ja, dat klopt. Uh, maar uh, het is je, je groen, maar ik weet niet of ik vind dat groen ook een beetje raar wordt. Het is duurzaam en, uh, en of je dat nog groen vindt of niet, dat is vernieuwend en dat is hoogwaardig technisch en uh, dat past heel goed bij Ajax. Henk van Raan liet verslaggever Annemieke Smit zien hoe de arena helemaal duurzaam uh, wordt. Jan Rotmans die bedenkt dat soort dingen. Ja, voetbal en, en duurzaamheid. U had het over een voorhoede die geleidelijk aan uh, de vergroening van de wereld moet gaan leiden. Maar dan denk ik niet aan, aan een stel voetbalsupporters, met alle respect. Nee, nou dat is ook wel het leuke. Kijk, die verduurzaming is al 25, 30 jaar bezig. We zitten nu in zo'n kantelfase En dan moet het volks worden. Nou, er zijn twee grote volkstheaters die je kan inzetten voor verduurzaming, voetbalstadions en popfestivals. Dat zijn eigenlijk de plekken waar veel mensen komen, regelmatig. Nou, als die met duurzaamheid in zee gaan, dan nemen die toeschouwers dat over. Dat wordt onderdeel van hun mentale systeem. Maar merken ze dat wel? Is er iemand die, die uh, na zo'n wedstrijd naar huis gaat en denkt... goh, dat was duurzaam, of, of werkt dat onderbewust? Hoe ziet u dat? Nou, het werkt op verschillende niveaus. Hè? Dus, dus, je kan daar bij wijze van spreken alleen nog maar komen met je elektrische auto in de toekomst. Je kan een duurzaam broodje Ajax eten in de toekomst. Maar ook kan je participeren in Ajax-energie. En je kan bijvoorbeeld ook zonnepanelen van Ajax gaan leasen. Dus je kan bij wijze van spreken bijdragen aan de zonnepanelen die straks op het dak gaan moeten liggen. En dat dan ook op je eigen dak doen, thuis. Nou... Dat gaan we dadelijk ook voor het Feyenoordstadion doen. Uh, dat je ook Feyenoord uh, energie kan uh, kopen. Uh, dat, dat, het, kijk, dat soort dingen... Maar die Daarom merken mensen het aan. Wij horen Henk van Raan. Het lijkt me een verder een sympathieke man. Maar om het nou meteen een idealist te noemen. Het is natuurlijk toch gewoon een ondernemer die gewoon uh, poen wil verdienen. Ja, en dat is ook het hoopgevende. Kijk, vroeger was duurzaamheid iets van idealisten. En dat komt toch een beetje uit het geitenwolle sokken tijdperk. Tegenwoordig... Valt er gewoon geld mee te verdienen. En dat is de beste uiting dat het aan het doorbreken is. Uh, het, wereldwijd is het een industrie waar echt tientallen miljarden in, in omgaan. En uh, kijk, d -d deze mensen van de Amsterdam Arena doen het heel slim. En dat mag ook, vind ik. Die verdienen er al geld aan. Zij verkopen dit concept van een duurzaam stadion al aan buitenlandse stadion. En u haalt nergens uw neus voor op, hè? want u komt ook bij Shell over de vloer. Al die grote bedrijven. U loopt er gewoon naar binnen en u gaat met die mensen aan tafel zitten. Dat is ook deel ja, van het werk. Ja, dat is deel van het werk, want ik doe twee dingen. De voorhoede probeer ik te helpen, te stimuleren. Uh, en ik probeer het peloton mee te krijgen, maar de achterblijvers probeer ik ook aan te pakken, want dat, dat is onderdeel van een transitie. Degene die maar dus dan komt niet u mee bij willen, Shell, en u vindt Shell, Shell vindt u eigenlijk het antier-regime, rijp voor de guillotine met de hakken in het zand... en toch zit u met ze aan tafel. Dat lijkt me gek om dan zo'n gesprek te voeren. Shell is de grootste remmer van de energietransitie. Ja, in Nederland. En, en zelfs al in Europa en wereldwijd horen ze bij de top drie. En uh, nou, binnenkort uh, ben ik uitgenodigd uh, voor een gesprek met Dick Benschop, president-directeur in Nederland van Shell. Uh, omdat ik vind: één, dat ze bijna niet investeren in duurzame energie, en ten tweede dat ze op een volkomen verkeerde manier een reclamecampagne voeren. Zij stellen notabene van laten we alle huizen voorzien van aardgas. Ja, daar zijn we 60 jaar geleden mee begonnen. Vrijwel alle huizen in Nederland zijn voorzien van aardgas. Maar aardgas is ook een fossiele brandstof. Dat is ja. helemaal niet schoon. Dat pretenderen zij wel. Hoe komt het dat en... ze toch met u willen praten? Want dan hebben ze het ergens kennelijk toch door. Of, of vinden ze u gewoon vervelend en denken ze nou ja, nodig een keer uit en ben er vanaf? Nou nee, zo makkelijk zal dat ook niet gaan. Ik bedoel, het irriteert hun hooglijk natuurlijk, want ik heb toch een zeker gezag en aanzien. Uh, dat ik ze aanpak. En, maar dat doe ik op volkomen legitieme uh, gronden. Als zij dus misleidende campagnes voeren, dan pak ik die aan. En ik wil graag met ze in gesprek. Maar dan moeten ze wel aantoonbaar maken dat ze dus ook bij willen dragen aan een duurzame samenleving. Want anders vind ik het letterlijk uh, misdadig als je dat niet doet. We hadden het over het jaar 2040. Eén belangrijk aspect ben ik uh, vergeten, namelijk het water. Ja. Want, ja. uh, want als we die film van El Gore moeten geloven... Dan, dan staat het water ons dan aan de lippen. Dan zie je hem voor zijn kaartje staan. En dan kleurt hij even heel snel heel Nederland uh, blauw. Hoe ziet u dat? Nou, ik ben niet zo van het doemdenken. El Gore heeft zijn plek gehad, uh, ook in de geschiedenis. Heeft ook bijgedragen aan die doorbraak. Maar we zitten nu in een ander tijdperk. Uh, kijk, wat je wel ziet in Nederland... wij gaan onduurzaam met het water om. Hè. Dus wij proberen eigenlijk de controle te hebben over dat water. En dat lukt niet meer. Dus je kan zeggen, grosso modo... proberen wij dat zoete water zo snel mogelijk rond te pompen en te bemalen... en ons zo goed mogelijk te verdedigen tegen het zoute water. Nou, dat gaat niet meer in de toekomst. Want een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau... en we zakken met z'n allen nog één meter hè, door de verdere inklinking. Er komt nog een halve à één meter zeespiegelstijging bij. Dat betekent dat grote delen in de Randstad tussen de min 7 en min 10 meter komen te liggen. Nou, Dat is wereldwijd ongekend. Er is geen land ter wereld wat 8, 9, 10 meter onder zeeniveau ligt. Dat, dat is niet vol te houden. Dat gaat niet. Bovendien, de grote rivieren krijgen steeds meer extreme afvoeren. Hè, en, van de, en de in. laagste gebieden zijn de dichtstbevolkte uh, gebieden. Ja, dat zijn de delta-gebieden wereldwijd. Je ziet nog steeds een enorme trek naar de delta-gebieden in de toekomst. Dus de Randstad die ligt dan onder water? Of moeten we die opgeven? Naar de toekomst zal 80% van de mensen in die delta-gebieden leven. Wij zijn eigenlijk één groot deltagebied gebied hè, in, in uh, westelijk Nederland. Uh, en het enige wat je kan doen, is dat water toelaten. Dus je kan je niet meer blijven verdedigen tegen dat water... want die druk van het water op het land wordt te groot. En andersom ook. Dus je moet het water de ruimte geven. En in mijn visie gaan we de helft van Nederland onder water zetten. Een groot deel van de polders... Maar niet voor natuurontwikkeling, zoals nu al wordt gedaan. Nee, voor een nieuw soort van water-economie. Maar we hebben het over 2040. Dat, ja. dat, dat is heel ja. dichtbij. Nou ja, ja dat nou is ja, dat best is dichtbij. Een kleine 30 jaar, ja, dat klopt. Maar je ja. ziet nu al de eerste experimenten hè, met polders die onder water worden gezet. En door mijn optiek krijg je dan een water-economie. Dus wij gaan in de toekomst op dat water wonen, werken, leven ons verplaatsen over dat water. Dus het biedt heel veel voordelen. Zo zijn we ook ooit ontstaan. Dus we gaan eigenlijk weer terug naar de bron. Dus in mijn visie krijg je dan drijvende steden... Ja, u heeft al een, een project, een soort futuristisch uitziend duurzaam project... aan uw brein laten ontspruiten. In de Rotterdamse Rijnhaven is dat. Ja. Wethouder Alexandra van Huffelen, we zijn er langs geweest... en die vertelt hoe dat experiment binnen enkele jaren... moet leiden tot een drijvende woonwijk... goed voor zo'n 10.000 tot 20.000 Rotterdammers. Het is wel leuk, hè, want we, we, lopen hier, we staan hier nu zo op de loopplank. Mm -hmm. En tussen de IJsschotse drijft een enorm futuristisch bouwsel. Ja, het is een geweldig, een geweldig gebouw, een drijvend gebouw. Um, wat niet alleen maar een bijzonder gebouw is omdat het drijft... maar ook nog daar heel bijzonder uitziet. Um, heel licht is, energetisch helemaal in orde. Um, dus het is echt een, een gebouw van de toekomst. Maar het ziet er eigenlijk niet echt uit als een gebouw. Het is een... Het zijn hele lichte koepels, hè? Het is meer een soort honingraadachtige ja. koepelconstructie. Ja. ja, het idee was dat dit, um, dat dit paviljoen uh, zo licht mogelijk zou blijven... om te zorgen dat het ook op een goede manier drijft. De honingraadconstructie bestaat uit aluminiumdelen... en daartussen is, um, zijn dubbele lagen plastic uh, gespannen. Um, en die zorgen voor heel veel licht natuurlijk, en voor isolatie. zijn van zichzelf licht, dus licht qua gewicht... Um, en omdat dat plastic uit verschillende soorten bestaat... is het ook nog uh, heel prettig om er in de zomer te zijn... Um, zodat het niet heel erg warm wordt. Uh, want dat zou je kunnen krijgen natuurlijk anders een soort van kasseffect. Maar samen met het ventilatiesysteem wat aan de zijkant zit... wat ook bovenin zit... Um, is het ook een heel aangenaam gebouw als het, uh, als het warmer is. Vind vindt dit ook mooi... Ja, ik vind het echt beeldschoon. Ik heb het uh, voor het eerst gezien zo'n twee jaar geleden... toen het hier binnengebracht werd. Hoe ging dat dan? Uh, nou, het is gebouwd uh, hier verderop in de haven. En het is gewoon, uh, gewoon drijvend uh, is het binnengebracht met, sleep, uh, met sleepboten. En, uh, en hier aangemeerd aan de, aan de steiger. Uh, en sinds die tijd is het hier altijd gebleven. Maar het kan dus ook heel makkelijk weer verplaatst worden. En het is ook uh, het is helemaal klimaatneutraal, geloof ik, hè? Kan ik daar iets van zien vanaf de buitenkant of niet? Ja, het, is, het is niet helemaal klimaatneutraal. Maar we hebben ervoor gezorgd dat het zo weinig mogelijk energie gebruikt wordt. Je kunt aan de buitenkant de zonnecellen zien. Die zitten aan de achterkant. Um, uh, maar wat we ook doen is bijvoorbeeld gebruik maken van koeling in de zomer van het water. Gewoon waar het op drijft. Um, en we zorgen er ook voor dat uh, bijvoorbeeld de wc's worden doorgespoeld met water uit, het, uh, uit de rivier. En waar gaat um, dat dan weer terug? Uh, dat wordt wel... wordt wel eerst gezuiverd en dan gaat het ook weer terug. Um, en we hebben allerlei... Manieren geprobeerd om te zorgen dat zo weinig mogelijk energie nodig is. Bijvoorbeeld, die, die ventilatie is gewoon natuurlijke ventilatie. Daar zitten geen um, airco-systemen in. Um, en we hebben ook gezorgd dat we ook voor de verwarming. zoveel mogelijk gebruik maakten van warmte uit de omgeving. Um, dus het gebouw is helaas nog niet helemaal klimaatneutraal. We hopen Wat, wat mist er nog? Nou ja, als het helemaal klimaatneutraal moet zijn... dan heb je natuurlijk, wekt het net zoveel op aan energie als, je ook, als het ook gebruikt. Daarvoor zouden we bijvoorbeeld nog meer zonnepanelen nodig hebben. Zouden we nog meer moeten doen bijvoorbeeld met windenergie. En dat is wel de bedoeling hier in de buurt. Want deze, dit drijvende paviljoen, de dijv, drijvende bollen noemen we ze gewoon in Rotterdam... is uh, natuurlijk het eerste project in deze haven, de Rijnhaven. En de bedoeling is, is dat hier een hele drijvende wijk gaat komen... met allerlei soorten van voorzieningen... Woningen, kantoren, sportvelden, cultuurgebouwen. Um, um, uh, um, waar mensen heel fijn kunnen wonen en werken. Ja, want we staan daar, is, dit is de Rijnhaven hè, waar we ja. nu over uitkijken. Even ja. naar de waterkant lopen. Ja, is goed. Dat is mooi hè, met dit weer die grote ijsgotsen ja. erin. <laughs> is dat dan? Da, daar is het paviljoen allemaal de bollen zijn daar op berekend. Uh, ja hoor, daar kunnen kunnen deze bollen heel goed tegen. Ondanks het feit dat het onderstel eigenlijk gemaakt is van vrij licht materiaal. Er zit weliswaar beton omheen, maar um, het is gewoon van piepschuim gemaakt. En dat dobbert hier allemaal zo in de haven. En moet ik me dan voorstellen, we kijken nu uit over het water... Ja. dat daar komen ze maar zo'n drijvende wijk, gaat dat er ook uitzien zoals die bollen? Of is het alleen het principe? Ja, Het is vooral het principe, want hoe het eruit komt te zien, ja, dat, daar hebben we eigenlijk nog weinig idee van. Er zijn wel allerlei tekeningen en, uh, en impressies al gemaakt. Maar uh, we gaan een uh, tender uitschrijven. Die wordt voor de zomer van dit jaar uh, uitgeschreven. En daarin roepen we partijen op om zo'n drijvende wijk te ontwerpen. Maar niet alleen maar te ontwerpen, om hem ook te realiseren. En afhankelijk van wat zij zullen laten zien, kan dat natuurlijk van alles worden. Hè. Dat dat gewone vierkante gebouwen zijn, maar dat kunnen ook fantastisch futuristische vormen zijn. Allerlei soorten van, van ideeën zijn er al geweest. En we hopen dus ook dat, er, ja, dat mensen zich ook echt zich zullen laten inspireren door ontzettend veel mooie gebouwen, maar ook wel door het water zelf, om hier iets moois te maken. Maar het eerste wat bij je opkomt is ook van, je kan het, waarom doe je het allemaal niet gewoon op het land? Ik bedoel, is misschien iets steviger en... Waarom, waarom alles op het water gooien? Nou ja, wat wij in Rotterdam belangrijk vinden is om de ruimte die we hebben zo effectief mogelijk te gebruiken. Want, um, en dat is een reden waarom we ook vooral zeggen we gaan op nieuwe plekken kijken waar we, waar we kunnen bouwen. Deze haven wordt niet meer intensief gebruikt voor scheepvaart. Vroeger wel, maar inmiddels niet meer. Dus deze plek is eigenlijk vrij om aan de slag te gaan. Maar een andere belangrijke reden is dat um, op deze manier je ook kunt bouwen... Ja, zeg maar uh, resistent voor alle veranderingen die we in het waterniveau hier verwachten. We verwachten hogere zeespiegel. En daar hebben we als Delta-stad natuurlijk onmiddellijk last van. We verwachten hogere waterstanden vanuit de rivier. En we verwachten ook extremer weer. Ja, en zo'n drijvende wijk heeft daar natuurlijk helemaal geen last van. Die kan daar heel goed mee omgaan. Is het leuk ook niet aan zo'n drijvende wijk dat... Uh, je kan er van alles mee. Ik bedoel, als ik vandaag denk van... Nou, ik vind toch dat ik eigenlijk... Mijn straat vind ik niet zo tof. Kan ik dan gewoon mijn, mijn hele huis denken van kom ik liggen ergens anders aan? Ja, er zijn, er zijn uh, al ideeën gepresenteerd uh, van mensen die zeiden: nou, Afhankelijk van je levensfase uh, verhuis je. Uh, met je eigen huis naar een andere plek in, uh, in, in zo'n drijvende wijk. Hè? Van misschien als je kleine kinderen hebt, dan wil je dicht bij de school zijn. Als je wat ouder bent, misschien weer dichter bij een cultuurvoorziening. Um, maar inderdaad... Dan, dan wordt je huis uh, zelf een aanleunwoning. Dan, dan, dan leg je gewoon aan bij de plaatselijke verzorging. Precies. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk hartstikke goed. En het is, het is ook wel heel leuk om over dat soort concepten na te denken. Maar je kunt natuurlijk ook niet alleen maar binnen je wijk verhuizen. Je kunt ook gewoon je hele huis meenemen... als je ergens anders wil gaan wonen in Nederland of in het buitenland... Maar de planning is al best wel snel. Wat ja. was het 2014, 2015? Nee, het idee is inderdaad dat we dus die tender nu dit jaar uitschrijven... en dat de eerste realisatie al kan plaatsvinden in 2013... en dat we dus in 2014, 2015 de eerste gebouwen hier ook al kunnen zien drijven. En het feit dat het wel snel kan, daar is eigenlijk, zijn deze bollen zelf ook wel een voorbeeld van... Want ondanks het feit dat dit het eerste drijvende gebouw is en dat er ook veel futuristische techniek in is toegepast, is het totale project ook binnen twee jaar gerealiseerd. Toch, als ik dan de plannen van Jan Rotmans hoor, en, uh, hij, hij bedenkt heel veel. Hè? Um, um, kent u hem zelf ook? Ja, absoluut. Uh, het is natuurlijk een prominente Rotterdammer die zich uh, heel druk maakt over het onderwerp duurzaam. En uh, daar steunen we hem natuurlijk ook uh, zeer in. Maar af en, af en toe denk, denk ik, van hij is ook troep. wel een gigantische fantast, denk ik soms. Nee, kijk, wat, wat natuurlijk hard nodig is... is dat als je stappen wil zetten in, uh, in, in zeker ook dat onderwerp duurzaamheid... Hè, in de brede zin van het woord... dus ook nadenken over hoe je kunt omgaan met water op een goede manier... dan heb je ook mensen nodig die verder denken. En dat niet alle plannen zoals hij ze nu bedenkt... ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dat, dat geloft hij zelf, denk ik, ook wel. Maar wat natuurlijk vooral spannend is... is dat er mensen zijn die dit soort ideeën hebben. Want zonder dat soort ideeën, zonder mensen die, zoals Jan... Daarover nadenken waren deze bollen er bijvoorbeeld ook nooit gekomen. De Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen... die uh, schetste voor onze verslaggever Annemieke Smit... hoe een drijvende wijk er in Rotterdam uit zou zien. Allemaal naar een idee van André Rotmans... die ampassant passant toch even voor uh, fantast werd uitgemaakt. Bent u een fantast? Nee hoor, maar ik ben wel wat gewend. Ik heb wel heel wat over me uitgestrooid gekregen. Heeft u vijand ja, uh, Ongetwijfeld. Maar als je contraire denkt... Contra-intuïtief. Dan kan lang niet iedereen je volgen. Maar uh, bedoel, daar lig ik ook niet wakker van. Van vijanden uh, niet? Nee, nee. waarom? Ik, bedoel, ik, ik, ik ga voorbij aan alle weerstand en, en lelijkheid. En ik kijk naar de dingen die worden gerealiseerd. Wat mogen ze niet tegen u zeggen? Wanneer wordt u wel kwaad? Nou, als ze mijn integriteit uh, ter discussie stellen. Uh, ja, want dat, dat is wel... Ik ben intrinsiek gemotiveerd. Uh, en ik probeer op topwetenschappelijk niveau te functioneren... en ook top maatschappelijk niveau. Maar als er wordt getwijfeld aan de motieven, dan kan ik wel pauze. worden. Waarom lukt dit? Want dit is uh, op, op het eerste gezicht een heel raar idee. Een drijvende wijk. Er zijn heel veel mensen met heel veel goede ideeën... die op het eerste gezicht raar lijken, maar vaak lukt het dan niet. En, en waarom lukt het u wel? Waarom krijgt u zo'n wethouder zo gek om om toch gaan te beginnen? Nou, de grootste belemmeringen voor transitie zijn mentale barrières. Dus mensen kunnen mentaal die schaalsprong niet maken. En die probeer ik wel te maken. En dan probeer ik ze te overtuigen. Ik heb denk ik wel een, een grote overtuigingskracht... om het dan ook heel dichtbij te brengen. Dus uh, daar zit dus mijn filosofie achter. Je kijkt ver weg, 30 jaar. En dan zeg je, ja, die visie is natuurlijk abstract voor veel mensen. Dan probeer ik dat heel concreet te maken... door te gaan experimenteren in het klein. Dus je haalt die visie dichterbij door in het klein te laten zien wat het kan betekenen. He. Eerst die bolle en dadelijk een drijvende wijk... Maar dan en vervolgens dan die... een drijvende stad. Maar dan heeft u die wethouder... en dan, dan moet die wethouder ook weer door de raad heen... en dan, dan moet die uh, uh, voorbij ja. andere mensen... stel dat u een paar jaar op vakantie gaat... is het dan voorbij met het project? Nou, het zou niet helpen, denk ik. Maar, maar vergis je niet, er zijn heel veel ambtenaren... He, uiterst innovatief bezig om dit soort verduurzamingen te realiseren, ook in Rotterdam. maar dat is natuurlijk de verborgen kracht. En, en die brengen het hè, met mensen als ik tot een goed einde. En dan moet je ook naar de raad en de wethouders... voldoende overtuigingskracht hebben. Maar je moet er wel bovenop zitten. Want je blijft iets doen wat tegen de gevestigde orde ingeslaat. Dus anders vallen ze terug in oude patronen. Uh, ja. ja, dat is ook een wetmatigheid in transities. Dus je, je moet ook wel blijven duwen... Uh, en soms is dat verleiden, soms is dat uh, overtuigen. Maar je moet er wel bovenop blijven zitten, want het gaat niet vanzelfsprekend goed. De grootste verandering is een mentale uh, verandering. Ja. Hoe, eerst, eerst in één zin, wat is duurzaam eigenlijk? Want het, het is zo'n woord, hè? Alles is duurzaam. De KPN is duurzaam, de PTT is duurzaam. Ja, het is natuurlijk uh, aan inflatie onderhevig, maar ik vind dat een hele flauwe discussie. Want ik heb al duizend definities voorbij zien gaan in mijn leven. En... Je komt daar nooit helemaal uit, hè, want het is in de kern een betwistbaar begrip... zoals wij het noemen in de wetenschap. Dus je, het is waardengedreven en bepaald. En wij worden het nooit met z'n allen eens over wat nou die kernwaarden zijn. Maar daar gaat het niet om. In elke context kun je wel het eens worden over wat wij duurzaam vinden. En ik zeg zelf al eens, als je iets duurzaam ontwikkelt... dan ontwikkel je iets waar nooit meer iemand vanaf wil. En dan moet je dat dus projecteren op een willekeurige Phoenix locatie bijvoorbeeld. Die worden al afgebroken lastig. Nou, in 2040 is er geen meer over. Dan hebben we ze vrijwel allemaal afgebroken. Dus duurzaam is bestendig voor de toekomst. U zei, de grootste verandering is mentale verandering. En toen hoorde ik uw held eventjes, laten we naar hem luisteren. Johan Cruijff, want dat is uw held, hè? Ja, die, die moet ik een keer ontmoeten, ja. Iemand overtuigen is bijna mogelijk. Iemand te laten veranderen is ook bijna mogelijk. Beschouw je kennisoverdracht als een plicht, Johan? Is dat jouw ethisch mandaat? Ik, eh, ik geloof dat ik het als iets heel normaal zie. Heel normaal. Als ik iets weet, dan zou je het een ander moeten vertellen. Om te voorkomen dat hij een fout maakt. Vaak noemen ze het eigenwijzigheid of weet ik veel wat. Ik vind het eh, een, een normaal gegeven. Het, dat gaat in tegen het egoïsme van de grote voetballers. Ja, maar ik ben geen voetballer meer. Ik was voetballer. En egoïsme, de grote voetballer... ...denk dat het erg overdreven is. Ik denk dat het ook zo lijkt. Maar ik denk dat een hele grote voetballer niet zo egoïstisch is. Want als jij heel groot bent, is er een stuk kleiner dan jij. En dat hoef je helemaal niet op, uh, op een nade manier te verdedigen. Dat hoef je alleen maar te laten zien. Johan Cruijff, geïnterviewd door Hugo Kams in 1994. Wat is, wat is uw favoriete Cruijff citaat? Ja, er zijn er zoveel. Hè. Ik heb zelfs ook van die boekjes met uh, citaten. Maar ik, ik, ik vind die, die, die ene van uh, elk nado heeft zijn voordeel. vind ik briljant, omdat je dat ook in transities vaak ziet... He, dat, dat, dat omgaan met die weerstand... en dat je dat kan ombuigen tot iets heel positiefs... Da, daar zit heel veel in. Maar het mooie aan hem vind ik dat hij natuurlijk uh, voor velen onnavolgbaar is. He, hij, hij is geniaal, dat was hij als speler al, als trainer, en nu weer. En dat hij intuïtief handelt. En, en wat ik wetenschappelijk probeer te doen, doet hij eigenlijk intuïtief. Alleen hij kan door die complexe wordende samenleving niet alles overzien. Hij heeft geen verstand van hoe oh yeah. je... Ajax moet transformeren. Dus hij heeft het over een fluwele revolutie. En dat noem ik een oxymoron. Dat kan niet. Dat is een tegenstelling in zichzelf. Elke revolutie vraagt. He, vecht slachtoffers. En, en niet zo weinig ook. En dat is precies wat je bij Ajax ziet gebeuren. Het is gewoon een slagveld. Maar dat is uh, een machtswisseling. De, de, de, ik zie de, de overeenkomst. We hadden het over het, het jaar 2040. Ja. Waar bent u zelf? Want als ik u zo hoor, denk ik nou. Volgens mij gewoon minister-president, als het aan u ligt. Nou, ik weet niet of ik daar geschikt voor ben. Maar ik heb nog wel uh, een jaar of 20, 25. Nee, maar zou u, dat, en... zou u dat diep in uw hart willen? Macht, echte macht, want u doet nu aan invloed. Nou, ik heb liever uh, invloed dan macht, als ik heel eerlijk ben. Want uh, ik benijd niet de mensen in het centrum van de macht. Ik bedoel, zo leuk lijkt me dat niet. Ik vind invloed eigenlijk een veel mooier uh, gegeven dan macht. Oké. Okay. Jan Rotmans, hartelijk dank. Zelfbenoemd friskijker en dwarsdenker. En hoogleraar duurzame transitie en systeeminnovatie... in de Erasmus Universiteit. Leuk dat u er was en dit was de labyrinth voor deze week. Volgende week zondag zijn we er weer op dezelfde zender... om dezelfde tijd. Onze website wetenschap24.nl. Na het, na het journaal Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren. Nog een hele mooie avond. Vera Moda en DKNY. Shop de mooiste lingerie van de beste merken op weekam.nl. Nu met 10% korting. Bestel zoveel je wilt en pas het lekker thuis. Mix en match de leukste setjes bij elkaar. Eerst weekam.nl. Vanavond in Kruispunt. Hoe een foto van een peuter symbool wordt voor de gruweldaden van de naties. Ik zag het kind toen ik het zag, dat in die ogen. Eigenlijk de, de, de, de triestheid van het Jodendom. Het korte leventje van Koentje Gezang. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2. Het Nationale Ballet danst presents. Negen wereldpremières met onder andere nieuw werk van Hans van Manen. Tot en met 3 maart in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetballet.nl.